Middernacht, zaterdag 13 juli, René van Brakel met het NOS-journaal. Vier Zuid-Amerikaanse landen roepen hun ambassadeur terug... uit een aantal Europese landen... omdat hij het luchtruim sloten voor het toestel... van de Boliviaanse president Morales. Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal deden dat. Het vermoeden bestond dat de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden aan boord van het toestel was. De meeste Latijns-Amerikaanse landen reageerden woedend... en zeiden dat de VS de vier Europese landen had gedwongen... het luchtruim te sluiten. De VS was bang dat Snowden van Moskou naar Bolivia zou vliegen om daar asiel aan te vragen, maar hij was niet aan boord. In Irak zijn bij een bomaanslag in een drukbezocht café zeker 19 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was een keer koek in het noorden van het land, net toen de druk was voor de maaltijd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Eerder op de dag kwamen vier agenten om bij een zelfmoordaanslag. De laatste maanden zijn de bloedigste in vijf jaar, schrijft persbureau EP. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn sinds april zeker 2500 Irakezen bij geweld om het leven gekomen. In Brazilië hebben nieuwe gedragsregels in een voetbalstadion... tot een golf van verontwaardiging geleid. In het Maracanã stadion waar in 2014 de WK-finale zal worden gespeeld... mogen supporters niet meer gaan staan. Ook blote basten zijn taboe... en waarschijnlijk mogen vlaggen en trommels ook niet meer. Met de nieuwe regels moet het stadion veiliger worden. Vanwege het WK worden veel stadions in Brazilië verbouwd. De dure aanpassingen zijn een doorn in het oog van de lokale, vaak arme bevolking. Onlangs werd het maracanã stadion voor ruim 410 miljoen euro gerenoveerd. Het weer wisselt bewolkt met kans op mist. Koelt af naar 10 graden vannacht. In de ochtend nog veel wolken. Later op de dag ook af en toe zon. tot dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenacht. Mariette Haamaker was 40 jaar huisarts... waarvan het overgrote deel in de hoofddorppleinbuurt in Amsterdam... dat is niet ver van het Olympisch Stadion. Een paar maanden geleden ging ze met pensioen. Zij heeft de buurt en ook haar vak zien veranderen. Ze heeft ongelooflijk veel mensen beter gemaakt. Maar ook bijgestaan als ze niet meer te genezen waren. Ze heeft de geestelijke nood bij mensen zien groeien... en houdt dan ook een pleidooi voor meer aandacht... onder medici voor de psychosociale ontwikkeling van mensen. Vannacht te gast in Casaluna, een huisarts met een schat aan ervaring... liefde voor haar werk en een groot hart voor haar patiënten. Ze schreef aan het eind van haar carrière een boek... en dat heet Een Eindje Meelopen, 40 verhalen van een huisarts. Mevrouw Haamaker, hartelijk welkom. Dank. Dank u. Zegt, ja. zegt dat is wel heel bescheiden. Er ja. um, ja, was uh, wel wat uh, actualiteit rond uh, artsen, uh, zorgverzekeraars en zo. Uh, en ook rond de minister-president en uh, Maaslen en Rode Hond. Uh, uh, Mark Rutte, die wordt uh, iedere week geïnterviewd he, in gesprek met de minister-president. Uh, hij zei onder meer het volgende. Ik ga weer naar de Veluwe, maar, de, maar de, plekje, de plek laat ik even voor mezelf. Daarover gesproken, daar heerst nu de mazelen en ja. de rode hond. En nu heeft uw partijgenoot in de Eerste Kamer, Hélène Dupuy... samen met oud-minister Els Borst van Volksgezondheid... een oproep gedaan aan de dominees daar. Ja. Adviseer je gemeenteraadsleden gewoon om je kinderen te laten inenten. Bent u het daarmee eens? Ik ben het er zeer mee eens. Uh, het is een verschrikkelijke ziekte die heel weinig voorkomt. Gelukkig en nu weer terug is. Ik ben zelf uh, gelovig. Ja. Ik zou zeggen, ook vanuit die als ik hervormd. en hervormd. vanuit die overtuiging zou je net zo goed de stelling kunnen aanhangen dat God ook de vaccinaties heeft gemaakt in, Nederland, ja, in de wereld de oude, en de autogordels las ik in het betoog. Ja. En, en, en doet u ook om? Ik vind het van heel groot belang, omdat uh, dit is zeer ingrijpend voor die kinderen. Ja. Uh, en ik heb heel veel respect voor geloof. Uh, ja. Nogmaals omdat ik daar zelf uh, alle begrip voor heb. En maar u, ervaar. ook de minister-president roept de dominees eens op. Ja, zeer. zeer je kinderen in. Nou ja, uh, roepen ook je gemeenteleden op om dat te doen. Uh, omdat de gevolgen anders verschrikkelijk zijn. Ja, Mark Rutte was dat. Uh, het gaat om van uh, tegen Mazelen. Rode hond ook. Uh, er zijn, even kijken, dat was, zijn de getallen van gisteren trouwens. Maar in ieder geval deze week zijn er... 91 nieuwe gevallen van Mazelen bijgekomen. In totaal gaat het, uh, ging het gisteren om 321 gevallen. Vandaag de laatste cijfers, die ken ik niet... maar dat zal niet heel veel verschillen. En ook het aantal besmettingen met rode hond neemt toe. Me, mevrouw Hamaker. Ik zeg nog maar even, uh, huisarts, heel lang geweest, 40 jaar, meer dan 40 jaar. Het grootste deel dus uh, in Amsterdam aan de hoofddorp Pleinbuurt. Uh, wat vindt u? Vindt u dat een goede oproep aan predikanten? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het goed is om, om in het hart van de gemeentes... Um, daar het gesprek te stimuleren en te kijken... wat doen we met onze kinderen als we niet in Enten en waar zit uh, de wereld van... Um, de ziekte die ons overkomt en de ziekte die we ook kunnen voorkomen. Het hoort bij de dingen die we kunnen voorkomen tegenwoordig. De afgelopen. Er zijn natuurlijk veel vaccinaties allemaal ontstaan, langzaam maar zeker. Ja. En ik denk dat het goed is om dat te betrekken in datgene. Er zijn dingen die te voorkomen zijn. En dan vind ik het heel jammer als mensen dat niet, daar niet in meegaan. Kun je zich verplaatsen in mensen die vrij uh, streng gelovig zijn en vinden dat je dus niet je kind moet inenten. Um, ik kan me daar zelf denk ik niet in verplaatsen. Heeft u iets met geloof? Ja, ik heb ook iets met geloof, net ja. zoals Mark Rutte op mijn manier. En um, wat betekent dat? dat? Dat ik remonstrans ben, maar dat ik zeker een, een, een actief gemeentelid ben... bij mijn eigen gemeente. Um, in een hele vrijzinnige manier van kijken naar het geloof... Ik denk dat ik vind het jammer. Ja. Ik, vind het, ik, ik denk dat, je, dat, dat we het veel over preventie, preventie hebben. En dat als deze mogelijkheden bestaan, dat het goed is dat we daar aan meedoen. Als je het mondiaal bekijkt, is hout Moet je er niet aan denken wat er allemaal. Kijk, in Nederland zijn we voor een groot deel beschermd omdat er zoveel mensen om ons heen gevaccineerd zijn. Maar over de hele wereld. Is het, gaat het echt over duizenden en duizenden en duizenden... die, die sterven omdat ze niet gevaccineerd zijn. En dat, dat is heel jammer. Ja, ik denk dat het een goede oproep is. Het is het ook meer dan jammer? Is het, uh, is, Natuurlijk, ik gebruik... <laughs> het is meer. Ja. Maar wat is een goed woord? Daar zou je naar moeten zoeken. Dat, dat, dat de mensen die nu vaccineren in, in landen als... Pakistan mee dat er op dit moment mensen vermoord worden. Omdat ze vaccinatieprogramma's uitvoeren in ontwikkelingslanden. Dat, ja, ik vind het een drama. Ja, nee, maar ja. goed, we hebben het over ja. Nederland. En daar ja. zijn mensen die hun kinderen niet inenten. Mm. Is dat ook een drama? Zo'n woord kies ik niet zo gauw. Maar ik vind, wel, ik vind het ernstig. Ik vind het meer dan jammer. Ja. Ja. Ja. Uh, zou je het ook st strafbaar moeten stellen misschien? Want het, je, kan ook, je kunt zeggen, die ouders hebben het recht om dat voor hun kinderen te beslissen. Maar je kan ook zeggen, ze beslissen het niet voor zichzelf, maar voor hun kinderen. En doen hun kinderen daarmee ernstig tekort. Goed. Over strafbaar. Ik denk het niet. Ik denk dat we dan over grenzen heen gaan. Over welke grens gaan we dan heen? Over een grens van, van, van het mensen in, ook in hun waarde laten. Met wat ze doen met hun eigen leven. Want we het ook met hun eigen leven hebben gedaan. Ja. Ze doen het... Bedoel, ze, ik denk dat als je het voor je kind doet... op die manier, dat het een stuk van je eigen leven is. Ja. Dus eigenlijk beslis je toch weer over jezelf dan. Ja. ja. ja. ja. Um, nou is de tegenhanger... Uh, want kijk, de deze mensen accepteren ook ziekte als het komt. Hè. Er zijn ook mensen die accepteren helemaal niks meer. Die hebben een pukkeltje en denken... hoe is het mogelijk dat ik in deze tijd nog een pukkeltje krijg? Uh, wa waar staat u in dat... Uh, verhaal? Ergens tussenin natuurlijk. Een huisarts is een erg pragmatisch mens. Um, die vooral een, een deel wat, van wat er bij ons aan, aan, aan klachten en patiënten binnenkomt. Daarvan is een heel groot deel iets wat je kan zijn eigen proces kan laten. En wat zich vanzelf herstelt. Ja. En daarin als we te veel in verkoudheden ingrijpen, dan maken we ons eerder ziek dan als we het gewoon laten gebeuren. Dat is, dat is het kenmerk waar een huisarts mee moet werken. Een huisarts moet ook altijd met onzekerheden werken. Er zijn dingen um, waarbij je eerst even moet aankijken wat, hoe het zich verloopt. Ja, en, maar dat is toch een andere kwestie. Want wat ik bedoel is dat er mensen zijn die, die hebben gewoon het gevoel dat ze recht hebben op gezondheid. Ja. Dat, dat alles te genezen zou moeten zijn. Ja, dat is gewoon niet Zeker zo. in deze tijd. Dat is gewoon niet zo. Niet alles is te genezen. Ja. Komt u ze tegen, die mensen die dat niet kunnen begrijpen? Dat, dat u iets niet kunt? Um, ja, natuurlijk wordt die vraag gesteld. En zijn er mensen die zeggen... in deze tijd moet dat toch te behandelen zijn? Of daar moet dat toch wat aan te doen zijn? Um, mensen die denken dat examen gewoon... met een, een zelf op te lossen moet zijn... en dat de jeuk die erbij hoort... Uh, er niet hoort te zijn. En dat je dat moet kunnen onderdrukken. M maar die ervaring, het is niet waar. Er is, er is zoveel wat wat er is en wat we niet zomaar weg kunnen krijgen. Nee. En daar moeten we nog steeds mee Doen. leren leven. Leren leven, ja. We gaan even naar een ander uh, actueel punt. En uh, dat was vandaag te horen, tenminste het bericht dat wij nu laten horen... Uh, in het radiojournaal van de NOS. De huisarts krijgt de regie bij de geestelijke gezondheidszorg. Dat staat in een definitieve advies van het college van zorgverzekeringen... aan minister Schippers. Rinke van der Brink, Rinke, wat houdt die rol van de huisarts in? Uh,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 Opleveren. Is dit goed nieuws, mevrouw Haamaker? Daar zit een kant in die ik beschouw als goed nieuws. Dat wil zeggen dat het heel dicht bij... Ik zou bijna zeggen bij huis. Een huisarts is een, is een huisarts. Ja. Dicht bij het gewone en het, en het benaderen. En, en, dus dat de drempel om, om te stappen naar een grote GGZ-instelling... Um, minder groot is... Wat ik, want ik heb zelf een praktijkondersteuning gehad voor de GRZ. Um, dan is het in de eigen setting van een huisartsenpraktijk... met de eigen wachtkamer. Dan is de, de, de drempel om over moeilijke dingen te gaan praten... Um, soms lager en dichter bij huis en gewoner... dan als je een grote stap moet zetten naar een grote instelling. Maar, maar was die eerste stap er altijd al niet? Dat mensen eerst naar de huisarts gaan om te zeggen... ik heb een probleem en dat u ze vervolgens doorverwees. En dat het nieuws is, het nieuwe... dat u ze langer zelf moet gaan uh, behandelen. Wat nieuw is, is dat er praktijkondersteuner is gekomen. Dus dat... Um, een, een huisarts de mogelijkheid heeft om binnen de eigen praktijk... dat bestaat inmiddels een paar jaar, maar dat wordt dus nu nog verder gestimuleerd... binnen de eigen praktijk een, iemand heeft om mee samen te werken en te verwijzen... In een, heel, in een hele korte kleine lijn. Dat is nieuw. Dat vind ik een goede zaak. In feite is het helemaal niet nieuw. 40 jaar geleden waren er home teams en waren er maatschappelijk werkers en werksters... die werkten in een huisartsenpraktijk waar je ook direct mee kon samenwerken. Ja. Dat is verdwenen. Daar, was, daar is bezuiniging over gekomen. Er is gedacht van, dit, dit, dit gaan we op een andere manier doen. Toen zijn er grotere instellingen gekomen. En bij wijze, ja, bij wijze van spreken, het is ook een stuk weer terug. Het, het is verdwenen als bezuinigingsmaatregel... en het komt nu terug als ja. bezuinigingsmaatregel. Dat is ja. wel grappig. Want, want ja, daar gaat het natuurlijk om. Uh, het is minder duur, is de verwachting... om uh, de huisarts zoveel mogelijk zelf te laten doen. Met ondersteuning weliswaar. U zei het is gedeeltelijk goed nieuws. Uh, welk deel is geen goed nieuws? Um, de hele houding, voor mijn gevoel, van uh, GGZ-klachten en problemen... waar een, twee jaar geleden ineens mensen een grotere eigen bijdrage moesten betalen... voor de GGZ-klachten en de behandeling die ze kregen. Um, de tweedeling in um, kijken naar dat de GGZ-klachten... De, de psychosociale klachten die mensen hebben, iets heel anders is dan ziektes... Dat vind ik geen goed nieuws. Ik heb ook het gevoel dat er ook heel erg remmend wordt gekeken... van um, je moet niet met dit soort vragen in behandeling gaan en naar mensen toe. Ik heb het gevoel dat er aan de ene kant vind ik het fijn... dat de drempel lager wordt en dichterbij. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat er een drempel hoger wordt gemaakt... van voordat je gaat praten over je psychische en sociale problemen. Daar wordt van gezegd dat je dat... Misschien, toch maar niet zo snel moet doen. met mensen die er echt ervaring. en in opgeleid zijn om dat te doen. En daar heb ik. dat vind ik jammer. Ik probeer het even te begrijpen. Dus uh, aan de ene kant is het fijn dat de drempel lager wordt. en dat mensen er met u over kunnen praten. En dat dat maar tegelijkertijd haar... zegt u. Uh, ja, maar die andere mensen, de psychotherapeuten, de psychiaters. hebben er meer verstand van. En het wordt afgeraden om daar naar door te verwijzen. Um, er is op dit moment. Voor mijn gevoel, in de hele gedachte over GGZ, problematiek en een, een terughoudendheid van moet u er überhaupt wel met een hulpverlener over. Ja. Er wordt ook een onderscheid gemaakt, hè, ook in dat advies weer, uh, tussen een psychische klacht en een psychische stoornis. Ja, een psychische stoornis is natuurlijk iets wat veel verder gaat, wat een hele leven lang zou mee kunnen gaan, wat, of jarenlang. Wat is het verschil tussen een klacht en een stoornis? Een psychische stoornis is, denk ik, nog meer een ziekte. Um, dan heb je het over psychoses. Je hebt het over ja, veel, in... vreem, veel vreemder gedrag En veel ingrijpender in het dagelijks bestaan... waar mensen bij wijze van ook, misschien ook wel niet in hun werk kunnen functioneren. Ja. En dan een klacht? Een klacht um, kunnen een, een tijdlang een depressie zijn. Een tijdlang een angst. Waar mensen ook doorheen kunnen komen. Ja. En, en, en zijn uh, huisartsen over het algemeen goed genoeg toegerust om mensen met psychische klachten, klachten bij te staan? Um, er zijn er die er affiniteit voor hebben en, en zich ertoe aangetrokken voelen. En er zijn er die dat helemaal niet hebben. En je kan. Um... Dus dan ben je mooi, uh, jaar, of nog lang niet jaren, als je met een klacht zit en je hebt zo'n huisarts. Ja, maar tegelijkertijd krijgt, krijgt die huisarts dus wel een praktijkondersteuner. In, in zijn praktijk, naar wie die kan verwijzen. Ja, verwijzen. of, of uh, ook mee, bij, mee, mee samenwerkt. En, en advies kan inwinnen. Ja, ook dat. Maar als je dat talent niet hebt, of je hebt de belangstelling niet... dan wordt het nooit wat. Nee, dat is ook zo. En die moeten dan wel weer door gaan verwijzen, maar dat kan dan ook niet. Nou, daarvan kan je natuurlijk hopen dat door deze hele maatregel... Zal, zullen er in de meeste praktijken praktijkondersteuners zijn... en daar komt natuurlijk wel een gesprek mee op gang... zodat er meer affiniteit, kom, affiniteit komt. Maar dat is waar. Er, zijn, er is een groot verschil tussen huisartsen die dat, die affiniteit wel hebben en anderen die daar veel minder belangstelling voor hebben. En u had die wel, hè? Nee, heb die ongetwijfeld nog steeds, maar. Voor mij is het een stuk wat mij heel na aan het hart ligt en waar ik me, ja, bij wijze van spreken, toch wel op toegelegd heb, ja. Ja. Zoals ieder huisarts, zo ieder arts, ieder mens zijn eigen specifieke kanten. Ja, en heeft. belangstelling heeft. Daar gaan we ja. het zo over hebben. Ik vertel eerst nog even aan onze luisteraars dat u. Uh, Marjet Haanmaker, huisarts te Amsterdam, tot een paar maanden geleden. U bent nu met pensioen, dat u tot uh, twee uur blijft in Casa Luna. Uh, het eerste deel van, van het gesprek, dat is tot kwart voor één, dan praten wij met z'n tweeën. Daarna na ene kunnen luisteraars meepraten, kunnen hun ervaring met hun huisarts met ons delen. En maar kunnen ook vragen aan u stellen. Um, ik ga straks nog op telefoonnummer noemen. Eerst noem ik even onze site, radio1.nl. Daar kunt u meer informatie vinden over Casa Luna. Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daar kunt u dit gesprek morgen terugluisteren. U kunt het podcasten. Dus alles is te vinden op radio1, in ieder geval via radio1.nl. En we hebben ook nog een Facebook-site van Casa Luna En daar komt uw foto op te staan. Die zie je net gemaakt bij die 1. Mevrouw Haarmaker, um, ja, die belangstelling van u... waar komt die vandaan eigenlijk voor dat psychosociale... Ja, <laughs> ik ben wie ik ben. <laughs> die is er eigenlijk altijd geweest. Uh, ik denk dat ik... Dat schrijf ik ook in mijn boekje. Vanaf de allereerste patiënt heb ik altijd, uh, ben ik altijd benieuwd geweest... naar wie iemand was, hoe die in zijn leven functioneerde... hoe de, hoe de omgeving was qua werk en familie. En, um, ja... Misschien heb ik het, het, het medicinistudie medici er wel om gekozen, uiteindelijk. Om die belangstelling. Maar had u dan geen psychiater moeten worden, eigenlijk? Dat, dat, is, dat is weer een heel ander tak, tak van sport. Ik, de samenhang van de twee, van het lichamelijke en het psychische... vind ik een hele... Ja. Intrigerende en bijzondere. En die kan je natuurlijk... Die, maar die kan je overal kwijt. Die kan je als psychiater kwijt. Maar die moet je als gewoonarts net zo goed kwijt. Want het gaat niet altijd om de specifieke ziektes. Het gaat natuurlijk ook gewoon om wie ieder mens is. Ja, en kun je als mensen met een klacht bij u komen... die bijna altijd beter behandelen als je weet met wie je te maken hebt... en weet welke situatie mensen leven... en weet met welke problemen ze te kampen hebben? Ehm... Um... Op het moment dat je razendsnel moet beslissen of iemand naar een ziekenhuis moet... dan denk ik dat het niet nodig is dat je speciaal weet hoe die leeft en wat die doet. Tegelijkertijd, um, als ik iets meer weet van de context... Um, bijvoorbeeld dat iemand met die met een hartinfarct komt of met een... ik denk nu aan een vrouw die, die duidelijk kwam met klachten... die die wezen in de, in de richting van een darmkanker. En tegelijkertijd had ze een man met Parkinson thuis. En besefte ik hoe moeilijk voor haar de stap was om onderzoeken te gaan doen. En de, de, de samenhang en hoe, hoe haar zorg er was. Ja, en hoe ze die niet meer kon uitvoeren. Nee, en hoe ze daarin een opvang moest zoeken. Hoe het, hoe het nodig was om voor hem... Terwijl zij naar het ziekenhuis ging een, een andere een, een plek te vinden waar hij verzorgd kon zijn. Dus um, op vele manieren, gewoon alleen al aan, aan letterlijke omstandigheden... kan het heel... Ja, denk ik dat het heel goed is om breder te kunnen kijken. Ja. Heeft u... Want om nog even naar dat psychosaat uh, of daar even over door te gaan... Heeft u de geestelijke nood bij mensen zien toenemen in de afgelopen 40 jaar? De geestelijke nood... Zijn er ik... meer mensen met geestelijke problemen? Klachten? Psychische klachten? Um, allereerst ben ik natuurlijk zelf in de jaren gegroeid. En dan ga je ook meer zien en meer herkennen. Um, dus ik heb er uiteindelijk meer over gesproken met mensen. Um, wat ik denk, wel denk, is dat de nood van het tempo waar er op dit moment geleefd moet worden... Um, met alles aan mobiele telefoons... waar mensen met hun eigen bedrijf zeven dagen van de week... soms 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dat zet mensen onder spanning. Dat mensen moeten op tenen lopen. Natuurlijk komt daar nu een crisis bij. Maar die is er in de loop der jaren natuurlijk... iedere keer opnieuw wel weer is, is er een crisis geweest... waar mensen in financiële nood of een andere nood waren. Maar ik denk het tempo en de verwachtingen ja. heel hoog zijn... Het um, en die crisis, om daar dan nog even op door te gaan, zie je, zie je dan ook wel dat er meer mensen eh, in, in geestelijke nood komen? Dat denk ik wel, ja. Dood gewoon door werkloosheid. Ja, dat heeft u ook gemerkt. Ja, ja nee, ik bedoel, thuiszitten en, en ook nu de crisis voortduurt, ook niet zo gauw denken van er is morgen wel een oplossing dat ik ander werk kan vinden. Ja, dat, dat, dat levert nood. Ja. En dat heeft het natuurlijk altijd gedaan. Ja, en die snelheid, die telefoons waar je het over had... mensen bij een eigen bedrijf dag in dag uit die telefoon... Uh, wat, wat doet dat dan met je als, je als je onder die druk leeft, die snelheid? Eerst ontstaat het heel langzaam, denk ik. Want voorlopig ben je blij dat je een bedrijf hebt... en je bent blij dat het goed loopt en uh, je gaat door en door. En dan op een zeker moment is er geen enkel soort van rust meer. En daar worden mensen of slecht slapen, of moe, of doorgedraaid, of angstig. Dat kan allemaal als je zo voortdurend onder spanning staat... en zo voortdurend door moet. Waar kun je dan bang voor worden? Dat je niet meer mee kan komen. Dat je... Dat je um, bang... Ik denk dat het uiteindelijk afmattend werkt heel vermoeiend is en dat je dan dingen niet meer helemaal kan inschatten... wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Dat je niet meer even adequaat reageert als je gewend was van jezelf. En dan voel je dat je minder goed functioneert... en dat dan glij je af en ook ja. eventueel naar angst toe. Ja. En zijn er ook mensen die het, die het echt niet aankunnen... Die, voor wie dit leven gewoon te snel is en te ingewikkeld? Zijn, er daar, zijn dat er meer... Of wat er meer dat, zijn, dat weet ik gewoon niet. Daar heb ik geen getallen van. Ik denk wel dat er ook natuurlijk ook altijd mensen zijn... Die, die langzaam mee konden komen. Ik ben benieuwd, want er wordt natuurlijk gezegd... dat wat er mensen werken die in sociale werkplaatsen werken... en dat ze nu in gewone bedrijven moeten meedraaien, gaan meedraaien. Ik ben benieuwd of dat kan. Want daar moet je mensen opzetten die ze begeleiden. Die het langzamere tempo accepteren het niet helemaal mee, vlot mee kunnen reageren in een bedrijf. Daar kan niet iedereen. En krijg je daar dan ook lichamelijke klachten door? Uh, soms wel, denk ik. Ja, dat, dat werkt toch ondermijnend en vermoeiend... en energievretend en niet mee kunnen komen... en daardoor minder vertrouwen in jezelf hebben. En zo kunnen er problemen in sluiten. Maar dit zijn allemaal nog uh, psychische problemen? Ja, maar als je lang genoeg uitgeput raakt en moe bent, kan je op een zeker moment ook gewoon niet meer in staat zijn tot, tot functioneren. En ook hoofdpijn krijgen bijvoorbeeld, ja, of uh, andere klachten? Ja. En, en als u dat als huisarts weet, u weet waar het vandaan komt, kun je het dan ook makkelijker aanpakken? Um, of je het makkelijker kan Aanpakken, dat weet ik niet. Het is, denk ik, wel... Kijk, als je alleen maar zoekt bij moeheid naar een lichamelijke oorzaak... zoals bloedarmoede of een chronische infectie of, of suikerziekte... Of, dan blijf je zoeken naar een lichamelijke klacht... en je probeert die, die aan te pakken. Als je daar niet naast zoekt... en, je, en vervolgens vind je dus die, die oorzaak niet... want Iemand heeft geen bloedarmoede en hij heeft geen suikerziekte. Dan zit je dus tegen een muur aan te lopen van... we lopen ergens tegen vast. We hebben geen oorzaak voor uw moeheid. Maar er is, er is wel een moeheid. Ja. Dus ik denk dat het wel goed is dat je kijkt naar... wat er verder aan oorzaken van kan zijn. Ja. Alleen je kan de snelheid van het leven niet meer wegwerken. Nee. Nee. Maar je kan wel het benoemen en misschien met elkaar kunnen kijken. De verwachtingen zijn te hoog, zijn te gespannen. En daarin leren een acceptatieproces op gang te brengen. Van dat dus als je steeds het gevoel hebt dat je niet voldoet aan de verwachtingen van een ander. Of van wat de maatschappij van je wilt. En je kan op een zeker moment... Beseffen, ja, maar er is een disbalans tussen wat er nodig is in de maatschappij en wat ik kan, kan je bij een acceptatie komen en jezelf leren nemen zoals je bent. Ja. Terwijl als je altijd maar door blijft gaan met te de denken wat er van me verwacht wordt, daar moet ik aan voldoen, dan put het je nog veel harder uit. Ik begrijp het. We gaan even naar wat muziek luisteren, want die heeft u ook meegenomen. Uh, wat is het? Het is het triple-concert van Beethoven. Met welk concert? Het driepelconcert. Daar zitten drie solisten in. Um, ik heb gevraagd om deze muziek te doen. Het is de, de allereerste muziek die ik als als tiener leerde kennen. En um, ik ken het programma waar je gevraagd wordt... vertel eens wat van de eerste keer... kennis maken met muziek. En ik heb altijd gedacht, als die vraag ooit bij mij terechtkomt... dan neem ik het trippelconcert van Beethoven. En deze vraag was net iets anders, maar u kon dit antwoord wel geven. Ja. En wat is er mooi aan? Um, ik vind de variatie... Ik, ik vind het een, vooral de solistische stukken vind ik heel erg mooi... Um, de variaties van heel zacht en heel kalm en dan weer heel heftig. Ja, het, het boeit me, het spreekt mij aan. Ik geloof dat, uh, dat mijn eerste muziek van Long Tall, Ernie en de Shakers was. Maar die van nu was dus van Beethoven. Het triple concert met uh, drie solisten. En wie zijn die solisten? Itzhak Perlman, Jojo Ma en Daniel Barenham. Mooi. Ik dacht dat we nou een muziekje kregen. Nog, nog even. Nee, dat is ook niet zo, sorry. Um, mevrouw Haanmaker... We gaan even over luisteren praten. Want u, uh, toen u afscheid nam, is er een symposium georganiseerd. Daar heeft u gesproken. En daar heeft u het, uh, het belang van luisteren aangestipt. En daar heeft u over gesproken. Uh, hu huisartsen moeten goed luisteren. Je zou zeggen, dat, dat lijkt me logisch. Maar dat was toch wel nodig om daar nog wat over te zeggen. Dus. Luisteren is zomaar veel, veel meer dan alleen maar luisteren naar woorden. Luisteren is... Um de tijd nemen om naar stiltes te luisteren. Luisteren is kijken naar iemand. Hoe zit hij erbij? Zit hij gepannen als een veer? Of gaat er rust vanuit? Um, luisteren is, is met, met je hele wezen... en met, je hele, met al je zintuigen... tot je door laten dringen... Um, wat er gezegd wordt, op welke toon... Dus oprechte belangstelling ook? Oprechte belangstelling. Maar is dat niet volkomen logisch? Dat een huisarts dat moet hebben en uh, dat hij goed moet luisteren en goed moet <sus> kijken? Ja, maar het is ook een kunst om te leren. En een vak bedoel je. je moet in het vak al zo ontzettend veel leren van en weten van een samenhang van klachten. Je moet ook natuurlijk ook de woorden verstaan en snappen wat er uit symptomen naar voren kan komen voor ziektebeelden. Dus er zit al een heel stuk technische kennis die door je hoofd gaat, terwijl, je met, terwijl ik met iemand in gesprek ben. Tegelijkertijd gaat het er heel erg om... zit er traagheid in, zit er matheid in, zit er... je hoort zoveel meer en dan is het... Als, als daar een attent zijn op is... is het makkelijker te komen om tot de vragen die ertoe doen. Hoeveel beter heeft u leren luisteren? Ik heb in de loop der jaren er heel veel cursussen aan toegevoegd... om dat beter te leren. Nee, daar ja? is de, ja. Heb je daar cursussen voor nodig? Daar heb gewoon, je cursussen voor nodig. Je kan toch gewoon al je zintuigen openzetten? Nee. <lacht> um, ik weet niet. Heeft u wel eens van haptonomie gehoord? Ja. Ja. <lacht> Op een toon. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> um, ik heb het zelf leren vergelijken. Um, misschien is dat na de muziek ook wel mooi. Iemand... Een muzikus leert in het loop van het leven steeds beter te horen. En als je er attent op bent, van als je luistert naar een orkest... nu hoor ik de Sally, nu hoor ik een fluit, nu hoor ik een saxofoon. Daar kan je heel erg in verfijnen. En dat is niet waar, dat zelfs al ben je een goed muzikus... dat je op dag één het dan al helemaal kan horen. Ja. En dat is met luisteren en met goed aanvoelen... Wat mensen, uh, wat mensen eigenlijk willen zeggen, of er nog iets is verhaal achter zit. Dat is een levenslange training. Maar wat leer je dan op zo'n cursus? Je leert um, goed op te letten, goed te kijken en, en, en te voelen en te kijken wat, wat voel ik bij mezelf? Wat er gebeurt er bij mezelf? En dat weer te verifiëren van klopt het dat ik aan je merk dat er nu iets met je gebeurt of dat je verdrietig bent? Je leert dus dat aan de ene kant veel beter bij jezelf waar te nemen. Wat, wat ervaar ik aan de ander. En dat ook terug te geven. En te, en te pols klopt het. En los je daar meer problemen mee op? Meer ziektes? Meer kwalen? Um, ik denk dat ik dichter kom bij wat er aan de hand is. Door er goed op te letten. En dan vervolgens moet je met elkaar gaan kijken. Wat moet er aan deze kwaal gedaan worden? Ja. Maar wat er met iemand aan de hand is. Ja, dat denk ik. Maar u heeft geleerd om, om goed te luisteren. U, bent, uh, u, ja, u heeft veel aandacht gegeven aan die psychosociale kant van de zaak. Kunt, kunt u ook goed snijden? En, uh, Ik ben niet behand... een goede snijder, nee. Nee? nee? En als er dan iets gesneden moest worden? Uh... Dan zijn er een paar dingen die ik wel heb geleerd snijden. Een, een abscess openen, dat ligt eraan natuurlijk waar het zit. Maar dat, dat heb ik... geleerd. zie het meteen voor me. Heel naar. <laughs> ik heb dat geleerd. Maar uh, in, een bultje verwijderen, daar ben ik niet goed in geweest. En daar heb ik collega's voor gehad die dat wel konden. Want daarin een, een, een heel belangrijk... Aspect, denk ik, van iedereen in het leven en van iedere arts. Maar ook van andere mensen. Is je eigen grenzen Ken je kennen. Je, je kende waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. In dit stuk ben ik niet goed in geweest, nee. Ja. nee. Um, ja, u heeft dat boek geschreven. Een eindje meelopen, 40 verhalen van een huisarts. Daar, daar, daar worden 40 verhalen op geschreven, dat is logisch. Um, en daar ja, er komen verschillende thema's uh, aan de orde. Ook uh, hoe de wijk veranderd is bijvoorbeeld. Um, de hoofddorpplein. Hoofd pleinbuurt. Buurt, ja. ja. De, um, die, de, wat, wat is daar veranderd in de loop van 40 jaar? Um, toen ik er kwam, het is een wijk die gebouwd is begin jaren 30, dus voor de oorlog. Um, toen was het natuurlijk een wijk uh, waar uh, twee slaapkamers waren... en dan ook nog een zolderkamer. En waar gezinnen kwamen met... waar langzaam maar zeker gezinnen kwamen met drie, vier, vijf, zes kinderen... Um, de kinderen zijn uit huis gegaan, de mensen zijn ouder geworden. Toen ik er kwam was het letterlijk de wijk in Amsterdam... met de meeste mensen boven de 80 en boven de 90. Dus die heb ik zien gaan. En daar kwamen voor in de plaats jongere gezinnen. En op het ogenblik is het een wijk... Uh, waar eventueel twee verdieners hun eerste verdieping kunnen kopen. Voor zover dat in de huidige crisis natuurlijk nog kan. Maar is het dus een heel ander soort van wereld met jonge gezinnen en kinderen kleine kinderen die ook weer doortrekken... na een aantal jaren Amsterdam uit naar een andere plek. En, en is de wijk multicultureel geworden? Um, ik heb hem denk ik een tijdje lang iets multicultureler, multicultureler zien worden. En daarna ook wel weer wat dat afnemend. Amsterdam is natuurlijk een stad met ontzettend veel nationaliteiten. Ja. We hebben hem zeker moment in de praktijk geteld. We hebben er ongeveer 60 verschillende nationaliteiten... Um, dat is op zichzelf ook heel boeiend en al heel verschillend. Maar er is ook een periode geweest dat er veel meer Turkse en Marokkaanse gezinnen waren... die vervolgens weer verhuisd zijn naar plekken met grotere huizen in Amsterdam... met meer kamers, om daar, daar ja. de verdiepingen net wat klein voor zijn. Moet je, is dat een hele andere tak van sport voor een huisarts? Als je mensen uit andere culturen krijgt? Um, het is een... Uh, ja, ja, het is een... een een andere tak van sport die je jezelf moet eigen maken. Ik denk dat het heel anders is als je alleen maar met Nederlanders te maken hebt of alleen maar met blank. Wat is het verschil? Um, je moet op een andere manier luisteren en op een andere manier kijken. Soms versta je elkaar letterlijk niet. Ja. Er, zit natuurlijk, bedoel, er, is, er zijn nog steeds eh, Marokkaanse en Turkse vrouwen, met name vrouwen... maar ook wel mannen die de taal helemaal niet spreken... omdat ze al van huis uit aan, aan beter waren. En dan komt er een kind mee en vertaalt het. Precies, of een tolk een enkele keer. Uh, maar, um, dus, dus wat dat betreft is het ook leren met, met handen en voeten praten... en met gebaren praten ja. en dingen aanwijzen praten. Maar het is ook... Um, Waar, waar wij als al moeite hebben om elkaar te begrijpen en aan te vullen en aan te voelen en waarom dat luisteren zo belangrijk is, um, dan is dat daar waar je een, een cultuur niet helemaal kent of een uh, gezichtsuitdrukking niet helemaal kan herkennen. Ik bedoel... Een, een, een Japanner kijkt totaal anders uit zijn ogen hè. en heeft een heel ander soort van, van doen en, en, en dan, dan ja, dus, wij. Dus dat maakt het allemaal veel uh, ingewikkelder. Dat maakt het ingewikkelder. Het maakt het ook boeiender. Ja. En een van de meest uh, indringende verhalen gaat over twee Marokkaanse jongetjes die zijn omgekomen. Daar heeft u een verhaal over geschreven. Dat zijn jongetjes die vonden een granaat op straat. Dat is toen ook groot in het nieuws geweest. Ik weet niet meer precies wanneer dat was. In 1998, 15, ja. 15 jaar geleden. Ja. Um, daar was u bij betrokken? Hè? Ja. Op welke manier? Um, de, beide gezinnen, want het waren twee gezinnen die naast elkaar woonden... ...beide gezinnen waren, uh, waren patiënten in onze praktijk. Ja, en die jongetjes die speelden op straat, zagen die granaat... ...trokken ja. de pin eruit, die ontplofte en die jongetjes ja. zijn overleden. Ja, ja. dat was uh, ja, een dramatisch gebeuren in de wijk. Op uh, 300 meter afstand van onze praktijk ja. vandaan. Vlak bij twee, bij twee scholen. En ze waren natuurlijk ook niet de enige twee jongetjes die die granaat hadden zien liggen. Andere kinderen hadden hem ook zien liggen. Dus vele kinderen zijn betrokken geweest. Ja, en wat kun je dan als huisarts? Um, als huisarts. Het enige zin was van mijn collega, het andere was van mij. We zijn beide naar de gezinnen gegaan om, om blijk te laten geven van. Van het feit dat we het wisten en meeleven. Zoals er overigens ongelooflijk veel mensen... überhaupt bij ze binnen zijn geweest. Gewoon de trap op meeleven tonen. Ook onbekenden zijn bij ze geweest. En wij zijn ook alle twee gegaan. En ik kwam in één gezin. En uh, ja, zag de pijn. In de ogen van de ouders. Van het zusje, van de broer. Dat ja, dat... Je kan... Laat me merken dat je ervan weet. En in de loop der jaren daarna heb ik natuurlijk ook nog met ze mee opgelopen en gehoord hoe het was. En met name met de moeder van een van de twee ook wel gesprekken gehad over al het verdriet en de leegte. Ja, en dat ging wel, dat gesprek? Uh... Kwartaal kwartaal met haar wel, ja. Ja. Ja, ja. Maar u heeft toen ook op een andere manier nog betrokkenheid getoond. Hè? U heeft ja. geld ingezameld zelfs. Ja. Waarvoor? Ja. Um, toen ik bij de familie kwam, bleek... Wat ik niet wist, maar wat denk ik verder wel een bekend gegevens is... is dat de meeste Marokkaanse en Turkse gezinnen zijn verzekerd... voor het vervoer van een stoffelijk overschot naar het land van Origine... voor een begrafenis daar. Met een verzekering van één iemand die meegaat met het stoffelijk overschot. En dat betekende dus dat de vader van de jongetjes... de beide vaders van de jongetjes met, zouden meevliegen... Ze hadden beide wel bedacht dat ze nog één iemand zouden meegaan. En als ik het goed begrijp, geloof ik beide grootvaders. En u heeft toen... Toen heb ik gedacht, dat is niet te doen. Voor de gezinnen, voor de kinderen. Dus ik heb samen met de scholen, met de kerk in de buurt... met de winkels waar het is, geld ingezameld... om te zorgen dat de hele gezinnen, beide gezinnen... in hun geheel, naar Marokko ja, konden. Dat is dus ook een belangrijke bijdrage geweest. Ja. Ik wil straks, want dit uur zit erop nu, ja. deze drie kwartier, straks nog even met u doorpraten en om twee over één... voordat we de luisteraars erbij betrekken... naar hoe je daarmee omgaat. Hè? Want als huisarts krijg je ook met veel verdriet te maken. En dat neem je natuurlijk ook mee. Dus dat, dat wil ik graag van u uh, nog weten straks. Ook nog een paar andere zaken. Maar luisteraars kunnen ook met ons meepraten. En aan luisteraars wil ik vragen of zij zometeen willen bellen. Of mailen. Of twitteren om uh, hun bijzondere ervaring met een huisarts met ons te delen. Of om vragen te stellen aan uh, Mariette Haanmaker. En dat, uh, ja, dat, dat kan in principe over alles gaan, wat met een huisarts te maken heeft. Mij. Als u het ook goed vindt, als u er niet op wil antwoorden... Ah, dan zien we het alweer. Niet over klachten. <laughs> 0, geen klachten. Nee, nee, nee, <laughs> nee. Niet als u een nee. pijntje heeft, in nu elleboog of zo. 0800-1121. 0800-1121. Telefoonnummer casaluna.ncv.nl is het mailadres. En Hekje Kazaluna is het Twitter-account. Dus zo kunt u ons twitterend bereiken. Uh, wij maken nu plaats voor het hoorspel Mevrouw Nederland. Dat is een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Dat krijgt u nu te horen. En om twee minuten overheen zijn wij terug met Kasteluna. En dus ook met Mariette Haanmaker. Tot straks. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En ja, dat is jij. NCRV. De NTR presenteert Mevrouw Nederland, een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag aflevering 5. Mevrouw Nederland twijfelt over het contact met Leopold, haar nieuwe, onbekende vriend uit Londen. Haar overbuurvrouw Tienek heeft ondertussen contact gezocht met Victor, de zoon die in het buitenland woont. Het is negen uur ochtends als mevrouw Nederland wakker wordt gebeld. Het kunnen drie mensen zijn. Tinneke, Victor of Leopold. Hallo? Mam. Jonge. Hoe gaat het? Ik lag nog te slapen. Hoe is het daar? Warm. Oh... Hier ook. Nog steeds hetzelfde. We zijn het niet gewend. Hou je het nog vol? Ik heb haast geen oog dicht gedaan. Veel water drinken? Ik heb een stoel bij de ijskast gezet. En verder? Goed, hoor. Wacht even. Wat is er? Niets. Praat maar door. Hoe laat is het eigenlijk? Ben je alleen? Nou ja, zeg. Oké. Okay. Ik heb... bij Tieneke gegeten. Kaas u. Ja. Hoe weet jij dat? Wat is er aan de hand, mam? Hoe bedoel je? Met wie speel jij? Zullen we dit een andere keer doen? Mevrouw Nederland. Zal ik jou straks even terugbellen? Is dat niet beter? Ja. Hoorde je wat ik zei? Jawel, maar ik... Ja? Maak je zin eens af. Het is niet. Wat is er aan de hand? Heb jij haar gebeld of heeft zij jou gebeld? Ja, dat doet er niet toe. Dat laatste dus. Ze bedoelt het goed. Dit gaat te ver. Dit gaat veel te ver. Waar bemoeien jullie je toch mee? We maken ons zorgen. Het is maar een spel. Je wordt gebeld door een man. Nou, en... Hoe komt hij aan je nummer? Victor! Wat? Waarom speel ik met een vreemde man en niet met mijn eigen zoon, die dat scrabbel ding binnen er zelf op heeft gezet? Nou? De Stineke had gelijk. Mevrouw Nederland, hoe verzin je het? Omdat papa mij zo noemde vroeger. Dat weet alleen jij en ik. Dat gooi je toch niet te grabbel? je had een andere naam kunnen verzinnen hoe heet hij nou het stelt niets voor het is allemaal een misverstand gewoon een heel mooi toevallig misverstand MUZIEK Tineke staat onder de douche van mevrouw Nederland. Ze zei dat het water in haar huis is afgesloten wegens onduidelijke redenen. Net nu. Tineke weet niet dat Mevrouw Nederland contact heeft gehad met Victor. Boy weet dat ook niet. En Victor weet nog steeds niet met wie zijn moeder speelt. En Mevrouw Nederland weet niet dat Victor misschien naar Nederland komt. Wie weet wat. Tineke heeft ondertussen heel langzaam de hete kraan dichtgedraaid. Verkoeling. Al worden de eerste onweersbuien binnen nu en een paar dagen verwacht. Ze hapt in het koude water, neemt ze nu en dan een slokje... en draait dan ook de koudwaterkraan dicht. Mevrouw Nederland is voor het eerst sinds tijden weer op de bovenverdieping... en staat bij de kast in de oude slaapkamer... Ze heeft een lang, dun wit overhemd in haar handen. Ze probeert iets te ruiken. Maar alles ruikt momenteel naar hetzelfde. Muf. Wat doet u nou? Van Hans. Weet ik. Mist u hem? Ja. Ik ook. Beiden zwijgen even. Er zit een merennest bij de drempel in de keuken. Opa, ik zal er vanmiddag wel wat kokend water op gooien. Kom ik ook even stofzuigen? Oh! Wat? Heeft u Victor nog gesproken? Nee, hoezo? Gewoon zomaar. Heerlijk, zo'n douche. Nou, ik ga maar weer eens bellen. Met wie? Met de waterleiding natuurlijk. Ik kom er wel uit. Dankjewel hoor. En geen gekke dingen doen. Mevrouw Nederland wacht tot ze de deur hoort, trekt het witte overhemd aan... en loopt voorzichtig naar beneden. Ze heeft een fotoalbum meegenomen uit de andere kamer. Beneden in de stoel bladert ze er doorheen. Vakantie met z'n drieën. Victor lachend op een pier in een Franse haven vol met boten. Hans voor de tent met een primus. Kamperen... De bekleding van de stoel plakt tegen haar witte, blote benen. Ze valt in slaap, met het album op haar schoot. Boy heeft ondertussen weer een nieuw woord gelegd... maar de mobiel ligt in de keuken op het aanrecht. Roes, 12 punten. Dubbele woordwaarde dankzij de E. Laatste S van Wens. Totaal 84 punten. Zij staat voor. Van de avond. Nu valt het met bakken uit de lucht. Op de buienradar is Nederland niet meer te zien vanwege een donkerblauwe vlek met rode stippen. Mevrouw Nederland staat bij het raam en ziet hoe een auto voorbijrijdt en het water de stoep opstuwt. Aan de overkant kan ze nog net Tineke zien staan bij het raam. Het lijkt alsof ze zwaait. Mevrouw Nederland zwaait terug. Ze loopt weg van het raam en kijkt op de klok. Op tafel ligt het bloknoot met een pen. En haar mobiel. Ze gaat zitten en strijkt met de zoom van haar rok over het toestel. Zodat hij weer helemaal glimt en legt hem voorzichtig weer terug. Pakt een pen en schrijft op het bloknoot dat voor haar ligt. Beste Leopold, of boy, of hoe je ook heten mag. Ik stop ermee. Ik speel niet meer. Ik, ik vind het niet meer leuk. Dat je met zes anderen speelt, dat moet jij weten. Ik doe er niet meer aan mee. Ik vond het even leuk, maar nu niet meer. Ik laat het spel verlopen. Met jouw roes eindigt dit spel. Nog een paar uur en het zal lijken of er nooit iets is gebeurd. Ik, ik wil ook niet dat je me nog belt. Het levert me bepaalde spanningen op waar ik niets aan heb op mijn leeftijd. Ik heb het ook aan mijn zoon verteld, omdat hij erachter is gekomen. Die vond het ook raar. Als jij wilt wachten met al die vreemden van je... tot je leven gaat veranderen, dan moet je dat zelf maar weten. Ik ben trouwens heel blij dat ik niet gezegd heb waar ik woon. Want Straks was je me nog op komen zoeken. Hoort rare dingen. Ik heb net nog iets besloten. Op dit moment staat de batterij op 8%. Ik laat hem langzaam leeglopen. De batterij kleurt al rood. Nog zeven. Ik leg hem niet aan de lader. Zo kan niets gebeuren. Zo zullen we er allebei niets van merken. Groet. ga je goed. Hilde. Ze staat op en loopt naar de keuken. Ze doet de keukendeur open en stapt de tuin in. De regen klettert op haar gezicht. Ze legt haar hoofd in haar nek en laat de druppels in haar mond vallen. Roes. dan gaat ze weer naar binnen en doet de deur goed in het slot. In een tropisch land zonder strand. In plaats daarvan een zwaar donker oerwoud. Het is nacht. Een grote witte katamaran ligt stil aan een boei op het rimpelloze water van de baai. In de verte vanuit een dorpje met maar één tijger en een paar vissersbootjes klinkt feestmuziek. Het geluid schalt over het water lichtjes branden. Victor zit op het achterdek van zijn boot en kijkt naar boven. Een volle maan schijnt helder. De sterren. In het water zwemt een jonge vrouw. Ze is naakt. Ze slaat met haar armen op het water en roept hem. Victor! Doe Hij pakt zijn mobiel uit zijn zak en legt die op een tafeltje. Dan trekt hij al zijn kleren uit en neemt een duik. Het opspattende water glinstert in het maanlicht. Gelukkiger dan nu zal ik nooit worden, denkt hij. Hij komt niet naar Nederland. Tineke weet het. Het telefoongesprek duurde kort. Ze stond in de supermarkt toen hij belde. Het bezoek werd uitgesteld. Iets met een document wat ook via een fax kon. Zal ik het aan haar zeggen? Waarom zou je? Maar wie is het dan met wie ze belt? Waarom mag ik dat niet weten? Oh, jullie doen zo geheimzinnig. Bah, zo weet ik toch niet waar ik op moet letten? Nadat ze ophing, maakte ze ruzie met de kassière die al haar boodschappen plette met een lat... omdat de volgende al klaar stond... en haar spullen plaats moesten maken... terwijl ze nota bene nog af moest rekenen... Het gebeurde haar iedere keer. In Londen doet Leopold de afwas. Een felle zon bulkt zijn lof binnen. De onweerstormen zijn voorbij. De hitte is geweken. Hij heeft net weer drie spelletjes gewonnen. Het raam staat open. Mevrouw Nederland is de kast met kleren aan het leegruimen... Ieder overhemd wordt met zorg in een plastic tasje gestopt. Tineke had iets gevonden. Goed doel. Mensen die het echt nodig hadden. Het zal nog twee dagen duren voordat ze haar toestel weer aan de lader doet. Het duurt even voordat de groene batterij weer helemaal vol is. Zacht strijkt ze met haar vinger in de richting van de grote B. Twijfelt even... Raakt hem aan. Het is gelukt. Het spel met Leopold is verlopen. Geen bericht, geen nieuwe zet. Dan ziet ze dat ze is uitgenodigd voor een nieuw spel. Even schrikt ze, totdat blijkt van wie de uitnodiging komt. Victor van Assen nodigt je uit voor een nieuw spel. Druk ja of nee. Ze gelooft het niet. Ja of nee. U heeft geluisterd naar de vijfde aflevering van de tiendelige hoorspelserie... Mevrouw Nederland van Bert Kommerij...